Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 7 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. BNN mag geen materiaal uitzenden dat stiekem is opgenomen bij RTL Boulevard presentator Albert Verlinde. Maar de omroep hoeft de opname niet aan Verlinde terug te geven. Dat heeft de kortgedingrechter bepaald. BNN had afluisterapparatuur verstopt in een namaakprijs die Verlinde was uitgereikt. Verlinde eiste samen met zijn man Onno Hoes onder meer een uitzendverbod. Een deel van het materiaal zou vanavond door BNN worden uitgezonden. Maar de rechter in Amsterdam heeft daar nu een stokje voor gestoken. Los van deze zaak hebben Verlinde en Hoes ook nog aangifte gedaan... ...wegen schending van de privacy tegen BNN en de programmamakers Sofie Hilbrand en Filemon Wesselink. In het oosten van het land is de eikenprocessierups flink in opmars. GGD Gelre-Ijsel krijgt de laatste dagen opvallend veel klachten binnen van mensen die last hebben van het beestje. De haartjes veroorzaken jeuk, brandende plekken en geïrriteerde ogen en luchtwegen. In het gebied tussen Apeldoorn en Winterswijk is de rups veel actiever dan vorige jaren. Volgens de GGD komt dat onder meer door het warme voorjaar. Nergens in de wereld is parkeren zo duur als in het centrum van Amsterdam. Dat is de uitkomst van vergelijkend onderzoek in 140 steden. Amsterdam is met een tarief van 45 euro per dag het duurst. Londen, Wenen en Den Haag staan op de plaatsen 2 tot en met 4. Daar is een dagje parkeren 10 euro goedkoper dan in Amsterdam. Goedkoopste van de onderzochtste steden is Chennai in India. Daar kost een parkeerplaats 68 eurocent per dag. De dertiende etappe van de Tour de France is gewonnen door de Duitser Heinrich Hausler. Hij was als enige overgebleven van een kopgroep die kort na het vertrek in Vitel ontstond. De rit ging over 200 kilometer door de Volgezen naar Colmar en voor een groot deel in de regen. In de kop van het klassement veranderde vanmiddag niets. Het weer, af en toe een bui. In het weekend blijft het wisselvallig met vrij veel wind. Het wordt een graad of 18.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 Goedenavond en hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Vrijdagavond Live hier vanuit Hote Hoogland aan de schaduw van de Watertoren. Vandaag in Vrijdagavond Live hebben we het natuurlijk over het kunstverstijn. Kunstverstijn 2009, wat verwacht men daarvan? Dat hoort u zometeen allemaal hier bij deze Vrijdagavond Live. We hebben het over het Gassersplein. Ja, het Gassersplein is alweer een klein beetje opgevrolijkt en er gaat nog veel meer gebeuren. Dat hoort u ook hier natuurlijk op ZFM Zandvoort. U luistert nog steeds naar vrijdagavond hier op uh, in Hoto Hoogland. Techniek in handen Maurice Mulder <laughs> En uh, hij presenteert ook uh, vandaag een klein beetje mee natuurlijk. Mijn naam He heel is uh, klein uh, Roy beetje, van Buringen. En um, ja, het Gasthuisplein moest weer leven. Dat heb ik ooit een keer gezegd tijdens een presentatieklus op het Gasthuisplein. Tijdens uh, de dorpsfeest rondom het circuitrun. Nou, wij hebben die trend gezet. Met de organisatie MO, daar weet jij ook alles van. Ja, klopt. En ondertussen staat er een pagina vol met Gassersplein in de Zandvoortse courant. En dan heb ik het over een salsa-festival op het Gassersplein En Zandvoort Culinair op het Gassersplein. En dan spreken we ook over de markten die er meer gaan komen op het Gassersplein. Onder andere weer een boekenmarkt, geloof ik. Een boekenmarkt en een kunst- en ambachtenmarkt. Kijk. En uh, ja, dus het Gastensplein gaat langzaam leven en niet alleen over leven qua evenementen, maar ook qua uitzicht. Hè? Qua uitzicht, want ik liep vandaag naar de studio toe die op het Gastensplein zit en dan kijk ik zo, we hebben die de boelbaan daar gehad en een hele mooie betonnen houten rand aan de zijkant, die hebben ze alvast weggehaald. En er zijn veel meer plantjes en bloembakken erbij gekomen. Het lijkt af en toe wel een begraafplaats met bloemen. <laughs> op, op het podium wel, ja maar. <laughs> ja, maar Daarnaast is het, het mooi. mooi afgezet in de lengte van de, in het verlengde van het wapen van Zandvoort. Ja het, het terras van, het, het, terras van uh, het wapen van Zandvoort is ook dus ook. Tot de boom uitgebreid op het Gassersplein. Okay, dus, dat wist uh, zag gisteren heel erg gezellig. En uh, wat het ook nog leuk maakt, dat uh, de gasten van het uh, Café Alex. of uh, natuurlijk het Wapen van Zandvoort. ook binnenkort weer kunnen parkeren op het Gassersplein. Want de zodeboelbak gaat gewoon weg. Gaat die weg? Die gaat gewoon weg. Oké. Okay. <laughs> dus dan hebben de ambtenaren in Zandvoort niets meer te doen in hun pauze? Nee, want voorheen uh, hadden de ambtenaren hadden ze een mooi. Uh, anderhalf jaar geleden, een mooi feestje. Dan gingen ze het alsnog in de Zoudeboelbak uh, parkeren. Ja. Dus ik denk dat ze dat wel erg makkelijk vonden en nu maar een parkeerplaats ervan maken. Ja, in ieder geval Zandvoort uh, is weer blij met een levend uh, gasthuisplein. In ieder geval um, 18 juli, Salsa Festival georganiseerd door het uh, Wapen van Zandvoort Café Alex en uh, Grand Café Danzee. En uh, ja, zij uh, hebben diverse leuke bandjes uh, staan wat allemaal met salsa te maken heeft... Op het Grasse hè? Ja, want je hebt Edsel Juliet en in, in de band La Banda Loca. Nou ja, onder andere doen ze live salsa, cadence, bachata, merengue, zouk. Ken je dat allemaal? Nee. Kan ik... jij kan je salsa dansen? Nee, nee, dat, uh, nee daar, uh, daar heb ik me nooit echt mee bezig gehouden. Dus zaterdag om 8 uur, 18 juli, ben jij aan het salsa dansen? Wie weet, wie weet. Oké. Okay, heel... Ik zou in ieder geval wel eventjes zeker een uh, kijkje nemen. Maar uh, ja, zometeen gaan we nog veel meer hebben over het gastensplein, Want je hebt natuurlijk ook de Zandvoort culinair, natuurlijk. En natuurlijk de Boekenmarkt en de Ambachtenmarkt. Want zal Zandvoort culinair net zo druk bezocht worden als Haarlem culinair. Dat zou wel heel mooi zijn hè. Dat gaan we zien. Try to be tender Vicious Games, Vicious Games, gaat er niet worden. Want dan krijg je hele mooie nieuwe cd's aangereikt en die doen de dan weer niet. Of zal het mijn eigen cd koffer zijn geweest? Ik denk dat dat het eerder is. Maar dat maakt niks uit, want we hebben natuurlijk het volgende nummer klaar staan, toch hoor? Nee, nee, nee, nee. Nee, nog niet? Nee, we hebben het oh. van het plein nog steeds, hè, natuurlijk. Ja. Daar hadden we het net over. Dat is waar. Het is dus misschien even leuk om er nog even over te hebben. Die, ik zei net Zandvoort culinair, maar we bedoelen natuurlijk de J Jans en culinair. Dat uh, gaat echt een uh, culinair spektakel worden op het Gassesplein. In ieder geval, wat ik lees in de krant, uh, dat er ook een feesttent komt te staan. Van de Chin Chin en van um, Café Alex. Ja, klopt. Uh, voor de natte horeca. Wat ze daarmee bedoelen? <laughs> dat, uh... Natte horeca, zo'n dranken. Oké. Okay. Dus uh, en, uh, voor de inwendige mens, want wij zijn de enige zoogdieren die drinken zonder dorst te hebben. Ja. Moet ook natuurlijk uh, gevoerd worden. Ja, en geloof ik uh, onder uh, J, JNK hoor ik uh, culinair, uh, dat is ook een feestje voor hen, want ze bestaan geloof ik ook uh, 25 jaar. Dus Op. dat uh, moet dus een dubbel feestje worden. hè? Ons administratiekantoor. Ja, een administratiekantoor ja, ja. geloof ik. Dus dat is uh, wel heel erg leuk, ik nog veel meer in Gastelsplein. We hebben natuurlijk ook het kunst- en boekenmarkt, dat is 26 juli. Uh, Culturele boeken en kunstmarkt op het Gassersplein. Uh, als het mooi weer is, is dat daar altijd wel gezellig. Klopt. En um, we hebben dan ook. Uh, ...verkijken... kijken. We hebben ook nog vele andere. We hebben nog ook een andere. ...verkijken kijken waar die staat, sorry. Ja, nee, je gaat rustig zoeken, maakt niet uit. Kunst uh, en ambachtenmarkt, 2 augustus. Ja, klopt. Dus um, dat, uh, altijd leuk, gezellig op het uh, Gassersplein. En wie weet, komen we volgend jaar ook wel weer. de grote dorpsfeest. Uh, zo, zo komt er weer. Uh, misschien wel weer met... Het uh, is We gaan het zo meteen hebben over nog het kunstfestijn. En we gaan het ook nog hebben hoe leuk het is om bij CFM vrijwilliger te zijn. Dus uh, blijf lekker luisteren naar een Vrijdagavond Café vanuit Hotel Hoogland. <tied> It's gonna be... Hout. Het was het beste dat ik vinden kon, toen iemand wegging met het goud, mijn hart is van het hardste hout, maar het buigt nog als het moet, maar niet te ver in de rust te gaan, ik weet nog niet echt wat het doet.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 en wat je deed dat eindfeest bijvoorbeeld Je kan het niet pakken en je kunt het niet zien. Klein, kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik de voordeur heel zachtjes opengaan. Nu val ik gerust in slaap, zo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 ...dochters hier op CFM Zandvoort van Marco Bosato. Dit is nog steeds vrijdagavondcafé met techniek in de handen van Maurice Milder. En uh, mijn naam is Roy van Buringen. We gaan het uh, hebben over uh, het uh, kunstfestijn. Ja, ja, die komt er weer aan. Wie volgt, wie volgt Bianca Dorsman op? Dat is uh, de vraag, hè Mo? Dat is zeker weten de vraag. En hoeveel inschrijvingen zijn er ondertussen? Ja, dat, dat, dat weet ik niet uh, dat helemaal Dat weet je niet? Nee Oké okay. Want uh, zoek je nog Zoek, zoek de ja, kunstverstein wordt, nog de, mensen? Er zijn uh, nog uh, genoeg deelnemers welkom In ieder geval uh, om mee te doen aan het kunstverstein Het mag dans, rap, zang Het mag een beentje zijn Instrumentaal, poëzie Cabaret Het maakt allemaal niet uit Een memespeler? Dat is ook leuk trouwens ja? Een memespeler Mag ja? dat ook? Dat mag ook, ja, ja Ik doe het <laughs> wel eens mijn beste voor, Maar het lukt niet Nee, dan ga ik memes spelen tegen een echt aan en dan ga ik er weer doorheen en zo. Maar vorig jaar uh, deed oefenen. natuurlijk uh, de Zandvoortse Bianca Dorsman mee, oftewel Bianca Piadora. En zij won het uh, kunststijn na de eerste voorronde en daarna natuurlijk de grote uh, finale. Zij moest het uh, opnemen tegen onder andere Remy, natuurlijk de saxofonist ja. en het ok team uh, Dit jaar uh, zijn er twee... Uh, Twee leeftijdscategorieën van 8 tot en met 15 jaar, en die mogen optreden op 26 juli. En op 2 augustus mogen de 16-jarigen tot de 25-jarigen, staat in de krant. 25 <laughs> en, zelfs? Nee, tot dat de, 21, de 21. De 21-jarige is het eigenlijk, okay. maar er staat een foutje. Oh, maar nee, het okay, kan dat gebeuren. Dat zeg. Maar in ieder geval, tot 21 jaar mag en ja, als je nou op de krant reageert, dan ben je ook hartelijk welkom als je 25 bent hoor. Vind ik Moeten wel. we maar doen. Vind ik wel. In ieder geval in de jury zitten Klaas Koper, de dorse omroeper natuurlijk. Schrijver, dichter Marco Temes en actrice Monique van der Werf. Ook allemaal Zandvoortse mensen. Ja, in de jury. Klopt. En er zijn natuurlijk hele mooie prijzen ermee te winnen. Ja, in ieder geval een beker en een waardebon van een bepaalde winkel hier in Zandvoort. Welke winkel? Dat, uh, dat is allemaal verrassing. Oké, okay, kijk. Dus uh, ga je meteen inschrijven en waar mag je dan inschrijven? Uh, via www.kunstvestein.nl En zit u nou thuis en u wil ook gewoon die dagen langskomen. Iedereen is van harte welkom om naar deze fantastische shows te kijken op 26 juli en 2 augustus. Bent u nou slechte benen en u kan niet helemaal naar het dorp komen? Luister dan natuurlijk naar CFM Zandvoort. Daar hoort u interviews, reportages en live. Verbinding met de papagaien of de muziektent. De muziektent, de muziekpaviljoen op het Raadhuisplein. Op de ratonnen natuurlijk. Het uh, begint allemaal om, um, om 13 uur 30, dus half 2. Half twee. Tot te laat gaat het duren? Ja, rond 5 uur is de boel weer over. De boel. Ja. De boel weer de boel. In ieder geval, uh, kom allemaal gezellig langs naar het Kunstverstein. Voor je informatie: ww.kunstverstein.nl. Joh, goed hoor. Misschien ook nog even wat anders. Het Zandvoort Journaal. Heb je er ook al van gehoord? Het Zandvoort Journaal hebben we inderdaad van gehoord. En wat van gezien. Ik heb alleen een voorstukje ervan gezien. Dit zag onze welbevaamde Rob Peters, de speaker van het circuit, gezellig voorbij komen op de televisie. Ja. Nou, in ieder geval provin uh, provinciale radio- en televisiezender RTV NH. In samenwerking met de gemeente Zandvoort en VVV, VVV Zandvoort en Circuitpark Zandvoort hebben we samen een achtdelige documentaire serie gemaakt. Over het circuit. Over het circuit Zandvoort, genaamd Zandvoort Journaal. En elke maandag is dat te zien op TV Noord-Holland. Ja, heel goed. Roy, weet je wat we gaan doen? We gaan Vertel. even naar het nieuws luisteren. Gaan we doen? Ja. En dat gaan we doen met eerst een stukje muziek van Bluff. We draaien door tot het nieuws. Door, door, door.